Daar woonden twee monniken Hans en Joop in een klooster op een heuvel. Ze sleten hun tijd en dat was een hoop met sigaren, weinige keuvel. Ze kletsten over Jeruzalem en loofden de Heer met psalmen. En zo kon je Hans eerst en Joops tweede stem in de omtrek horen galmen. Of ze gingen naar het dorp beneden om daar de heer te loven. En dan stemden ze op de KVP en dan gingen ze weer naar boven. Er klopte daar een meisje aan, dat hebben ze opgenomen. Want ze miste bij het zingen een goede sopraan daar ze zelf niet zo hoog konden komen. Zij wasten hun kleren het witgoed en bond. zij maakten hen nieuwe sandalen. In het klooster ging de wijnfles rond en in het dorp te hadden verhalen. Het meisje begreep dit en is weggegaan aan afscheid met veel tranen. Joop gaf voor een hand wat hij nooit had gedaan, een hand voor de reis op bananen. En s'avonds zongen ze in duet een lied dat sneed door je mergen. Het meisje hoorde dat nog net en antwoordde over de bergen. Maar toen kwam er een man uit het dorp op de fiets en sprak, zo kunnen we het niet laten. Dat meisje moet terug, anders hebben we niet zo beneden om over te praten. En nu zingen ze weer met z'n drieën in koor en wast ze weer hun kleren. En ze krijgen er zelfs subsidie voor, want Gods kinderen zijn rare peren.